We hebben het ook over een wagenmaker. En daar is ons gezegd, en dat is trouwens ook al bevestigd, dat er in de Inas een, een bijnaamgeving bestaat. Die van Wagenmakers. En de vraag is natuurlijk: wat deed die precies? En hoe, hoe deed die officieel? En de wagenmakers zeggen zo in Kalier tegenhoeken. Een kalier. Ja, dat kennen wel niet. Nee? He? Nee. He? De Kalier. Ja. En wat doet de Kalier? Uh, wielen en, en, en zo mogen? Ja. Wagen. Wa een wagenmaker. Ja, ja, ja, ja. En zijn, ja. Zijn overwegend wielen dat hij mannen mogen? Ja, ja, ja, ja, dat is een specialiteit zeker. Ja. Die moet gale... goed in evenwicht staan, hè. ik dus kalier in plaats van wagenmaker? Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. En die van kaliers bestonden in Wambeek of in Schepdaal? Ja. Toch? Ja, ja, ja, ja, Dat zijn al fijn stielen, mannen, hè. Ja. Ja, ja, ja. Dat is een woord dat we dus in onze streek niet kenden. Nee? He? Nee. He? Ah. Althans, ik heb het noodgenoteerd uitgehoord. Ja. Van de ja, Kalier. Ja, ja, ja. ja, ja de Kalier. Ja, Alli, wel, ja. Ja, nee, nee. ja. In verband dus met de wagenmakers in Assen. Ja. Dat is de familie van de woorden hè? Tuurlijk. Dat is de familie van de woorden uh, Ten Berg-Walvergem? Ten Berg-Walvergem, wat daarna is. Ja. De tijdige Pandoer was dus die van Wagenmakers. Want Jan de Facteur, ja. dat was Jan van Wagenmakers. Ja. En dat is dus de onkel de dus van mijn broer, de nagedragen onkel van mijn broer. ik we zitten in de familie. Ja, ja zeker. En uh, Jan de Facteur mocht ook in, uh, in zijn kop nog altijd krauwwagens zelf na zijn uren. Ja. Mocht hij ook de bakken of mocht hij alleen wielen? Nee nee nee nee Nee, gele kraanwagen. Ja. Een gele ja. kraanwagen dus zowel met het raakvlak, de zandbellen en, en de wielen en gele boel. Ja. Ja ja ja ja. Dat ja. is Dat was de wagenmakers. Andere, andere wagens, andere wagens, ja dat werden wielen en dat te gek te klein. Ja. Uh, herinner je gaan Maurice dat er in als nog wagenmakers waren, want dat is toch een beroep dat je niet zo vaak kan doen, nee? Uh, ja, ik zou het niet kunnen zeggen, in lader was een, als je van een broek hè, als de wagenmaker. Hè? Ja. De donker van Jean van een broek. Ja. De broer van, van Jean, Jean, zijn vader, hè, dat was ja. een van de gekendste wagenmakers is dus van Giel de Streek, hè? Ja, ja. Van Giel de Streek, hè, want dan deed hij dan nog dus nog na. Na, wagen weet ik, hè? Ja. Mocht dan nog altijd wagen. En ze noemen dan ook de, de wagenmaker, of d'Anne van Wagenmaker niet, nee. Nee, nee, nee, dat was... Want die nas was dat dus bijnaamgeving, die van wagenmakers, ja. en dus officieel Van de Voorde. Van de Voorde, ja. ja. En Felix, dat dat dan de was, was ook een zoon ervan, hè? Ja, ja, natuurlijk. Ja. Een bekende Assense figuur. Ja. ja, Frans? En Van Wagenmakers, dat is inderdaad waar, hè. Van die van de Voorde. Ja. ja. En Janga dat woont aan de Veldmijs, Hij ja. Veel, ja en daar moet een graven dan even leven, maar verder nog een berwet wet gemokt. Zie je wel. Ja ja en dan kun je dat als stoeltjeerm ook nog. Ja ja. Dat, dat, wil, ik niet, dat wil ik niet. wil ik af zijn, maar Rissel zal dat misschien beter weten als ik kijk. maar ik kun je ja. dat als ja. kerm ook nog. Ja. Ja ja.